Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag op Bonaire. De koning en de koningin bezochten onder meer de Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie... en lunchten met de gezaghebber en de rijksvertegenwoordiger van Bonaire. Het is de vierde stop tijdens hun kennismakingsbezoek aan de Cariben. Gisteren waren ze op Sint Maarten. Bij het bezoek aan twee jaar geleden was er protest. Voormalig koningin Beatrix nam toen een petitie in ontvangst... waarin aandacht werd gevraagd voor de grote armoede op het eiland.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 De haven van Ormok op het eiland Leten is volgens een woordvoerder van Kordeet ontregeld en chaotisch. Het weer. In het hele land komt mist voor. In het zuidoosten kan het zeer dichte mist zijn. Het is 5 tot 8 graden en in het zuidoosten rond het vriespunt. Morgen veel bewolkingen, soms ook druilerig en dan wordt het 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Het begint met gevonden worden.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 Goedenavond. We hebben altijd veel aandacht voor sporters die het gemaakt hebben. Maar weinig aandacht voor de lange weg naar die topprestatie. Vanavond hebben we dat wel. Hoe maak je van een kind een topsporter? En kun je als topsporttalent nog kind zijn? We hebben drie gasten in de studio. Marleen Veldhuis, u kent haar als zwemster. Ze is nog in aantocht, is even opgehouden. Verder Esther Heijnen, oud trainster en jurylid in het turnen. Ze had veel succes met onder andere Suzanne Harmes, Verona van der Leur en Lies Linders... En wat doet u tegenwoordig? Nou, ik ben op dit moment helemaal uit het turnen. En uh, ja, ik werk nu op een heel, uh, heel ander gebied... als uh, office manager van een communicatiebureau. En is dat moeilijk? Uh, ik die, bedoel, de, de, om er helemaal de, uit te zijn? Nou, dat heeft me wel een aantal jaren gekost... om, uh, om, dat, een, om, om dat een plek te geven en, en een nieuwe weg te vinden. Als je zo lang daarin werkt... dan, uh, ja, je raakt ook een stukje verkoken eigenlijk. En... Uh, ja, dat heeft al even geduurd. We praten er zo verder over. Verder Foppe de Haan. We kennen hem natuurlijk als oud-trainer van Veen. Coach van Jong Oranje. En nu, Foppe? Ik ben weer voor een deel terug bij dus ik daar moet ik me zeggen, met de talenten die ze hebben. Dat is mijn, eigenlijk mijn hoofdtaak. En verder nog? En verder nog? Ja. Ik, ik heb zoveel dingen die, die ik heel, heel leuk vind. Maar ik hou ook weer een beetje. Daar heb ik nooit geen tijd voor. Ja, en ik, en ik uh, heb een eigen fonds... Uh, wat, wat zich bezighoudt met kinderen die heel zwaar gehandicapt zijn. Daar ben ik ook druk mee. Nou ja, dus het, het gaat heel snel, moet ik zeggen. En verder, Marleen Veldhuis inmiddels uh, gearriveerd. Uh, hartelijk welkom. Sinds de Spelen van Londen oud, topzwemster. Uh, Olympisch goud in de prijzenkast. Uh, meerdere malen Europees en wereldkampioen. Uh, moeder was je al, maar nog een keer extra geworden, begreep ik. Uh, ja, ja. Afgelopen jaar. En ja. verder... Ja, ik ben 1 september begonnen met, uh, met werken. Ik heb in april is mijn zoontje geboren, Jules. En uh, 1 september, dus ik ben nu drie maanden bijna aan het werk... bij uh, een bedrijf uh, Samhoud, dus in Utrecht. En uh, dat is eigenlijk een consulting. Ja, en zwemmen? Ja, voor de fitheid. Dus uh, ik heb vanmorgen nog wel met mijn oude teamgenoten meegetraind, Maar uh, ja, dat is meer om, uh, om fit te blijven. En ik, ja, ik vind, blijf zwemmen gewoon heel erg leuk vinden. Dus, ja. Uh, ja. Zaks, we gaan we straks twee uur de tijd uitgebreid over praten. Dan vraag aan jullie drie, moet je blij zijn als je kind topsporttalent heeft? Marleen, jij eerst. Uh, ja, absoluut. Ik heb er in ieder geval heel veel plezier aan beleefd. Ja? ja. Want? Nou ja, ik heb heel veel plezier aan mijn topsportcarrière beleefd. Uh, tuurlijk, ik heb altijd hard getraind. Maar dat, ook dat heb ik met veel plezier gedaan. En ik denk ook dat dat een voorwaarde is om, uh, ja, om het te kunnen halen. Uh, ja, en daarnaast, ik, ik heb niet het idee dat ik iets moest van mijn ouders... of dat ik ja, hele extreme dingen heb moeten doen of, of dat soort dingen. Dus uh, ja, het is niet zo dat Hannah of Sjil dat moeten... maar uh, als ze het leuk vinden en het talent hebben... zal ik dat zeker niet afremmen. Ja. foppen Nou, wij hadden, uh, maar ik ben al wat ouder, twee uh, dochters... en een van die dochters kon heel aardig uh, of uh, korballen is nu korfbaltrainster... Mm -hmm. Nou, en ik moet zeggen, dat, dat is dus ook op topniveau. En dat, dat vond ik altijd wel heel mooi. En ze bleef er echt heel veel plezier aan. En met een geweldige gedrevenheid is, is korbal wel weer anders dan elke dag in het zwembad liggen. Huh? Maar goed, ze trainde ook al drie, vier keer in de week plus een wedstrijd. En ook het hele land door. Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat boeide ons wel. En ik vond het ook mooi. Ik vond het echt mooi. En ik, keek ook, uh, ik had ook hartstikke druk, dus ik bemoeide me er eigenlijk niet echt mee. Maar hoe ze dat opknapte en deed en haar eigen leven inrichtte, dat vond ik wel razend knap. Nou, als, als het goed Kijk, het moet ook wel een beetje goed gaan. Ja, dat wou ik ja. zeggen. Als het tegen zit. Ja, want zij heeft wel de top bereikt, dus van wat ze, wat ja, ze gedaan heeft. Ja, ja, en als het tegen zit, dan, heb je, dan, dan, dan kan het ook best wel, wel echt problemen geven. Hè? Want dat, dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Hè? kinderen echt in, of jonge mensen echt in een hele grote dip komen. en er heel moeizaam weer uitkomen of er niet uitkomen. Dat kan ook. Maar dat heeft bijna altijd te maken met verwachtingen die er hoog zijn, of uh, er geen plezier meer in hebben of zo. Hè? Want plezier. Dat ben ik met Marleen helemaal eens. Het is gewoon de grote voorwaarde om, om het door te kunnen zetten. En Strijden? Ja, ik denk dat het sowieso uh, voor elk kind uh, uh, goed te zijn, natuurlijk om hun talent te ontwikkelen. En als het dan gaat over de sport. Ik, ik, uh, natuurlijk, als we, als we talent hebben. En, uh, dus het geldt voor de, elk talent? Ook voor yeah, een, een pianist? Ja, een dat denk ik wel. Tenminste, dat is mijn mening. En... Uh, het is hartstikke mooi om talent uh, te kunnen ontwikkelen. Uh, mis natuurlijk binnen de, binnen de juiste kaders en in een goede omgeving. Ik, ja, als je het doet, moet je het goed doen, vind ik. En binnen de juiste kaders geen dwang? Nee, geen dwang. Nee, dat, dat, dat werkt volgens mij echt niet. Nooit? Nooit. Oké, okay. ook een van de dingen waar we ongetwijfeld op komen. Als er één sport is waarin er gespeurd wordt een nieuw talent... dan is het voetbal uh, natuurlijk, zeker de laatste jaren. Tientallen scouts gaan voor betaald voetbalclubs... op zoek naar de ruwe diamanten. Verslag even: Joris Kreugel was vanochtend... bij de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia. Gaan we bij de D1 staan? Want dat we... Nee, we gaan bij de E3 staan. Bij de E3 staan? De E3 staan? Nee, dat, je... nou, dat is zo'n goed 11-12. Het was de F1 van vorig jaar. Jan Smit... Jeugdvoorzitter bij Seburg Elke zaterdag loop jij hier rond tussen al deze. Ja, de hele ochtend. Al uh, 30 jaar. En, uh, dit is uh, de E3 dan. En ja. uh, Wat voor pareltjes lopen daar allemaal tussen? Iedere week staan hier de scouts bij, dus dan weet je het wel. Uh, ze staan overal. Van uh, Heer de Veen, AZ en Aja. Die kinderen zijn. Uh... 10 jaar. Hoe moet ik dan Zeeburgia zien als een passante club? Ja, passante club. We hebben overschrijvingen, soms 200 heen en 200 terug. Wat hier staat de voetballer, dat heb je kans. Als we er... kijken, zijn ze er niet meer. 8, 9 stuks gaan gewoon weg. Maar komen die jongetjes hier naartoe? Ja, om zo mogelijk door te gaan naar een BVO? Omdat het bekend is dat, je hier, dat hier veel scouts lopen gokken de ouders het. De ouders gokken gewoon van, als we hier komen, dan lukt dat wel. En het moment dat, het, dat ze in de gaten krijgen, het lukt hier niet... gaan ze meestal naar een oude club weer terug. Want je denkt toch niet dat jongetjes uit meer uh, iedere dag met de fietsen heen en weer gaan, drie keer in de week... plus een wedstrijd, als het niet lukt naar de betaalde voetbal. Maar wat vind je daar dan van? Verschrikkelijk. Ik vind de, de druk voor die kinderen wordt zo hoog. Ik heb het idee dat ze daar niet meer met plezier voetballen. Ja. We lopen even naar het hoofdveld. Want daar gaat de tweede helft beginnen tussen Burgia, D1 en Ajax. kijk jij er zelf tegenaan? Als jij kinderen zou hebben, zou jij het doen? Nee, mijn nee? nee, heb ik het niet Goed. gedaan. En die had wel talent? Ja. Die werd zelfs getraind door Geri Muren en Barry Hulshof. En uh, die is toch niet gegaan. Dus uh, ja, uh, ik weet het niet... Uh... Wat, wat doe je een kind dan op zijn tiende jaar uh, bij pleegouders in Groningen of in Heerenveen? Ik bedoel, ik kreeg uh, gisteren een telefoontje van NEC. Uh, ja, we hadden gevraagd drie jongens op stage te komen, maar uh, we horen niks. Ik denk, uh, Vollendam wel op, ja, vijf jongens op stage, waar blijven ze? Ja. En uh, dat één keer wordt meestal twee, drie maanden. En jij bent ze dus gewoon één keer in de week kwijt. Of op een zondagochtend kwijt. En ondertussen gebeurt er van alles. En ineens krijg je in mei een overschijnzoekje. En weg zijn ze. Geen enkel overleg? Ook niet met de... Nou, met de... Een paar, nee, nee, nee. nee. Kijk, als een jongetje uit Lelystad komt. En die komt drie keer in de week uit Lelystad. Die komt op zaterdag spelen. En uh, hij heeft in de gaten, het gaat niet. We redden het niet. We komen niet in het eerste helft. Dan gaan ze weer gauw terug naar uh, Flevo. Ja. Weet je, dan, dan is het weer weg of naar Lelystad. En, uh, dan hebben we een jaar gehad. We kregen eens een keer zes, zeven Ajax-jongetjes in één keer. En in de winterstop waren ze weer weg. Dat, dat, dat is net uh, vee. Ik bedoel, uh, hier Ajax ook. Ik vraag me wel eens af of ze met plezier voetballen. Want het moet en het moet en het moet, weet je wel. Nou ja, ik, ik heb tegen ouders hier ook wel eens gezegd. Ik zeg, jongens, oh uh oh, gaat erin. Zeeburg, ja, scoort even juichen, dan moet je niet klappen. Nee. <laughs> eens tegen ouders gezegd, begin er nou niet aan. Wacht nou, want als Ajax zijn zoon zo graag wil hebben... of Heerenveen of AZ, komen ze vanzelf. Ook al zijn ze wat groter. Ga nog niet als een F-junior of als een E-junior al naar zo'n club toe. Ja. Weet je, wat, wat moet dat kind? Dat kind wordt een jaar lang helemaal afgeleefd. En mag weer vertrekken. En we hebben ook in de gaten het moment dat uh, hier komen ze met opa en oma... en kom alles maar mee, hè. Bij Aijs komt de hele familie mee. En dan komt dat kind op een bepaald moment weer eens terug bij zijn burger. Het gaat niet meer, het is niet gegaan bij IJs. Dan komt er helemaal niemand meer. Opa en oma komen ook niet meer. Het jongetje komt nu op de fiets alleen. Staan hier nou bijvoorbeeld scouts langs de lijf? Zie jij ze staan? Uh, uh, Hoe herken je een scout? Omdat ze zich vanmorgen gemeld hebben... Dus, maar Ze melden ik, ja. zich keurig, ja, dat doen wel. Maar... Dat wel. Maar, nou ja, AZ staat er dan. Zie je. Nou ja, daar staat hier, oh, ja, dat is duidelijk te zien. az Jas heeft hij. Maar zien jullie het ook een beetje als hyena's. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Het is hun werk. En, uh, het is uh, zo laag mogelijk. We waren laatst bij Ajax en het is de bedoeling dat we dan aan de mini's doorschuiven. Vier tot zes jaar? Vier tot zes jaar. Ja, want daar moet het al beginnen. Nou, kom op nou. Dan denk ja dat menen ze niet hè. Ja, dat menen ze. Ja, van 4 tot 6. Laat het kind er zo hier. De scout van AZ staat vlak achter ons. Uh al wat pareltjes gezien. Uh. Nou, pareltjes valt wel mee. Maar er lopen wel leuke spelers tussen, ja. En heeft u een busje op de parkeerplaats... en uh, als ze goed genoeg zijn, dan uh, laat u ze in... en dan neemt u ze mee naar AZ. Nee, nee, zo makkelijk dus, gaat zo het Zo niet. werkt het natuurlijk niet, maar hoe gaat het? Kijk, er lopen talenten zat op Nederlandse velden. En uh, kijk of dat laatste stap naar een BVO of dat, of dat haalbaar is... Ja, dat zijn nog zo'n hoop stappen te maken voor die kinderen. En dat moeten ze toch allemaal zelf doen. Wat vindt u ervan eigenlijk van dat ze op zo'n jonge leeftijd al uh, weggehaald worden bij clubs? Ja, kijk, uh, als koud zijn, dan kijk je het liefst zo, zo, zo snel mogelijk naar de, ook naar die minis. Maar alleen kijken. Het halen van minis heeft nog geen zin. Laat die kinderen lekker rijpen uh, bij, hun, bij hun vriendjes, bij, bij hun clubs. En als ze de leeftijd hebben op, op een gegeven moment dat ze naar, naar de, naar de eetjes kunnen. Ja, dan moet je gaan kijken of het haalbaar is en of dat voor uh, die kinderen ook... Uh, te doen is. Zou het niet beter zijn als je gewoon afwacht tot de A en B junioren? Dat die jongens gewoon wat meer ontwikkeld zijn en dat je dan met z'n allen afspreekt oké okay van we gaan als BVO gaan wij op zoek naar de talenten en niet wegkapen al op acht of tien of twaalfjarige leeftijd. Nou dan zijn we met alle fronten te, te laat kijken naar het buitenland. Ook daar wordt uh, onder vijftien, onder zestien zijn al zoveel stappen verder. Loop je achter en, de, de feiten aan? Dan kunnen we stoppen met voetballen. Ja maar goed, we, we willen allemaal uh, de beste spelers halen. En kijken wat reëel haalbaar is. Want anders neem je na twee, drie jaar je weer afscheid van zijn kind. En dat heeft ook geen zin. Je moet wel het hele traject met goede ogen en goede samenspraak begeleiden. Jullie hebben die talenten dus. Hè? die gaan ja. er weg. Hoe komen jullie weer aan die talenten? Oh, de open dag. Ja, oh, jullie zijn, dus aan, de aan de, de ene kant dag. zijn jullie dus eigenlijk een soort klein Ajax, PSV of ja, dat Ja, we, we, we krijgen toch die leden erdoor. En we weten, we, ze komen meestal voor een jaar dan zijn ze weer weg. Dan doe je toch eigenlijk ook een klein beetje hetzelfde nee. wat die andere clubs doen? We doen mee met ze. Wat is het verschil dan zeg maar met een AZ, zo'n man -scout die hier staat en bij jullie dan? Als er bijvoorbeeld uh, bij mijn voetbalclub een spelletje naar Seaburgia toe gaat. Ja. Die komt alleen maar naar de open dag toe en dan vervolgens wordt hij daar uitgepikt, ja of ja, nee? Dan uh, moet hij eerst toestemming hebben van zijn eigen club. Dan uh, komt hij mee trainen. Dan moet hij daarna nog een keer mee komen trainen, nog een keer mee te hebben. En dan beslissen we of we hem nemen of niet. We doen in principe hetzelfde als de betaalde de BVO's doen. Alleen uh, we houden het nog steeds op amateurbasis. En uh, we hebben geen pleeghouders en noem alles maar op. Ja. Je, je komt of je komt niet, we halen ze verder niet op. Hoeveel messies lopen er hier in, uh, bij jullie uh, nu? In de D1? Uh, de D1? Geen één messi? Nee. Ook geen Ronaldo? Nee. Nee. nee. Wat was hij bij de Eiffel weg geweest? Dat dus wie hier loopt. Dat zijn ze niet. Van dit elftal, uh, van die jongens, 16, 17, jongetje met de ja. duckout meegerekt, ja. die zie je geen speltje krijgen. Een 25-jarige jubileumspelje. Het zou kunnen. Er worden hier niet ja. veel speltjes uitgericht. Nee. Joris Kreugel was bij de Amsterdamse club Zeeburg. Ja. Vop de Haan, uh, Heer de Veen werd genoemd in die reportage. Wordt het bij heer de Veen ook F-Pupillen? En dan heb ik het over 6 tot 8 jaar geloof ik, F-Pupillen. Ja dat, ja, dat moet ik ook altijd nadenken. EF. Nee, we hebben, geen, we hebben wel een voetbalschool. En, maar volgens mij beginnen we bij E-junioren. Dus die zijn van 8 tot 10. Ja. En die komen uit de regio. Dus die komen straal van, nou, we zeggen het is Friesland. Plus een stuk van de polder. Het Noordoostpolder vroeger. De Flevopolder. En de kop van uh, Overijssel, de Rente. Die komen één keer in de week. Die krijgen extra training. Die blijven bij hun eigen club. Ja, ja. En als ze goed zijn, dan trainen we twee keer in de week met ze. Nou, en op een gegeven moment beginnen we met een team. Nou, en, uh, uh, uh, kijk, een aantal van die dingen die gezegd werden, daar ben ik het van harte mee eens. Moet, uh, kinderen moeten het zelf willen, moeten het ook kunnen en het moet bereisbaar zijn. Als de afstanden te groot worden, dan moet je het gewoon niet doen. Want ik vind ook dat die kinderen... Uh, kind doodmoe natuurlijk. Ja, en, en ze moeten ook lekker spelen en, uh, en, uh, en naar school gaan en uh, met vriendjes spelen. Dus je moet je eigenlijk niet zo snel uit hun eigen omgeving weghalen. Uh. Nou ja, en, en, maar goed, kijk, er is ook wat anders aan de hand. Uh, uh, dit soort dingen gebeurt ook in samenspraak... Of in samenhang met een programma van de KNVB. Hè? Dus als je een, een regionale jeugdopleiding hebt... dan moet je dus ook samenwerken met zes of acht clubs in je omgeving. Die moet je dus helpen om te ontwikkelen en zo. En die, komen dan, die kinderen komen dan in één pool, daar train je dan ook mee. Maar er staan al die scouts aan de kant. En dan heb je, je oké, okay, deze komt uit snake bij ons, ik noem maar wat. Maar dan staat Groningen ook aan de kant en Kambuur en dinges. En uh, wij hebben er een, enorm veel tijd... En Moeite ingestoken. En, en, en dan gaan ze naar Groningen bijvoorbeeld. Dat is niet erg. He, maar, maar dat, en dat is een van de redenen waarom ze steeds vroeger beginnen. Dus het is gewoon concurrentie. He, dus, dus, uh, maar heeft het zin om zo vroeg te beginnen? Ah, nee. De, een, van, een van die je moet je zei, je anders moet, je ben je moet, te laat. Maar, je, maar, je, je moet gewoon. Een, uh, kijk, wat wel zo is. Dat, uh, ik denk dat je. Dat je, uh, laten we zeggen, dat je aan het eind van de basisschoolleeftijd begint. dan hebben ze wel alles in zich om. coördinatie, wat ze willen. Wat, uh, uh, dan kan je fantastisch ontwikkelen. Maar niks, ze hebben nergens een probleem. Alles, en zijn, uh, ik noem dat altijd vroeger. als ik les ga op zie je, dat zijn, de, dat zijn de kleine tarzanetjes. Die kunnen alles, die durven alles, die vinden alles mooi. Nou, dan, en, en die leeftijd moet je wel. eigenlijk moet je die gebruiken. om de coördinatie op een hoger niveau te krijgen. technisch op een hoger niveau. Maar die moeten wel Spelen. Nou, en, dan, en als je die leeftijd goed doet, dan hebben ze in de puberteit minder last. Maar als je die leeftijd slecht doet, dan is de puberteit veel sneller een probleem... en betekent dat je daarna pas echt kunt beginnen en dan ben je misschien wel te laat. Ja. Um, we komen zo in de andere sporten, dames, maar uh, even over het voetbal door. W wanneer is dit eigenlijk begonnen? Want uh, ja, ik, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Toen ik, uh, en ik ben een paar jaar jonger dan jij, denk ik. Ja? Uh, ik speelde proefwedstrijden bij uh, een Amsterdamse club op een gegeven moment. En dan werd je aangenomen. Maar dan was je al negen, uh, vaak al tien jaar. Uh, en zo heel jong. Uh, toen, voor die toen tijd... Ik kon niet eerder lid worden van een voetbalclub ja. dan dat ik twaalf was. Ja. En dus ging je daarvoor naar een gymnastiekclub. Nee, en dus deed je heel andere dingen. En je speelde op straat, je nou op straat. En je speelde op straat, ja. Maar doordat uh, uh, hockey naar beneden eerder is begonnen, basketbal... Dus al die teamsporters zijn eerder begonnen en dus is voetbal ook mee, meegaan doen. En als je nou kijkt naar de aanwas in, in, in voetbalspelertjes, jongens en meisjes... Mm -hmm. dat, dat zit hem in de groep van 6 tot 12 Ja, Dat is echt onvoorstelbaar hoe dat gegroeid is. Nou ja, en... Uh, uh, uh, maar, maar, maar ze zijn ook gek geworden hoor. Want, want dat jong uit, uh, uit Groningen die met zijn elf jaar naar, naar uh, Barcelona gaat. Ja, ja. En zo zijn er nog meer van die dat rare voorbeelden. Ja, dan moet je wel verrekte goed kunnen voetballen hoor. Want anders is de kans op mislukken nog gigantisch groot. Wanneer kan je het zien dat iemand uh, uh, in ieder geval in zich heeft om het te kunnen maken? Ja, dat, la dat laatste is heel moeilijk. Dus wat je wel kan zien is of iemand coördinatiewaardig in elkaar zit. Uh, uh, dat hij wat, wat, wat meer overzicht heeft dan de rest. Hè? Dus, dus laten we zeggen, dat talent. Ja, dat zie je wel rondom 10, 11, 12 jaar. Dan zie je dat wel misschien al eerder. Maar. Of ze het redden. Dat, dat, kijk, daar is onderzoek naar geweest. En het blijkt dat degene die dus, uh, het echt wil door kunnen zetten, goed kunnen plannen. Dus de, laten we zeggen, de, de, de hele andere functies spelen een rol. om het echt te halen of niet te halen. Omgaan met tegenslag, uh, de, de rol van de ouders, de rol van de, van de, van de, van de trainer, is, uh, de rol van de club. is allemaal heel erg belangrijk. En als dat niet past, ja, dan is de kans op mislukken redelijk groot. Ja. We gaan naar de andere sporten, uh, Esther Heijnen. Uh, vanaf welke leeftijd kan je zien of een kind turntalent. Ja, dat kun je al wel vrij jong zien. En het lastige um, van onze sport is dat we ja, dat we ook heel vroeg moeten selecteren. Want? Um, omdat juist uh, ki jonge kinderen, dus dan heb ik het ook zeg maar over zes tot... Nou, Acht. Uh, nou, ja, binnen die periode moet de selectie wel hebben plaatsgevonden om een inschatting te kunnen maken. Als je zeg maar een meisje pas zou selecteren als ze acht, negen jaar is, dan, uh, dan, dan is het laat. Er zijn natuurlijk dan al een heleboel dan van van een van van die en. En... Ja. Ja, en, dat, en dat is het moeilijke van, van uh, ja, eigenlijk van onze sport. En je kunt ze wel uh, je pikt ze wel eruit hoor. He, een Meisje, klein en tenger. en... Uh, uh, maar snel, je zegt, alert. Je, je uh, zegt, je pikt ze eruit. Doe je dat uh, op scholen? Of kijk je op straat van, hey, die heeft een goed ja. figuur. Uh, om, om, uh, hoe werkt dat? Ja, was het maar zo'n feest. Nee, dat is, heel, dat is heel lastig. De scouting uh, gaat eigenlijk uh, binnen de gymnastiekclubs. Um, en dan heb je natuurlijk een heleboel uh, clubs in Nederland... waar wordt gegymd. Uh -huh. Maar er zijn maar relatief weinig uh, clubs... waar ook op hoog niveau... Uh, uh, wordt geturnd. Um, ja, en dan is het toch blijft het lastig dat, dat ze dus maar, ja, dat je naar andere clubs toe moet, waar dan vaak het gevoel heerst van oh, ze pikken ze van ons af. Ja dat, dat, nou ja, dat, dus, ja, dat hoorde hun ja, bij het voetbal ja, ook hebben, natuurlijk. Precies ja. hetzelfde. Ja. Ja. Ja, je, je moet, je moet, en om beter te worden, moet je ze bundelen. Want ze leren ook van elkaar. Dus, dus ze, da, ze dagen elkaar ook uit. Ja. Ze, ze hebben ook. Dat geldt voor iedereen. Je hebt ook concurrentie nodig. Ja. Ja. En die turnsters, of turners, want het zijn de jongens ook natuurlijk. Uh, hoeveel gaan die dan trainen op die leeftijd, zes tot acht jaar? Nou, als een meisje acht jaar is en ze zit uh, zeg maar in een, in een, uh, in een top bij een topsport uh, club, ja? dan, uh, moet ik ook even denken hoor, dan zal het toch al gauw uh, vier, vijf dagen per week zijn, en dan een training van drie tot drieënhalf uur per dag. Zo lang? Ja. Je, je zit te kijken, uh, Foppen, maar wordt zo'n kind niet, niet, of is het ook spelen, want zo'n kind wordt doodmoe, als je echt traint op die leeftijd. ja. Trainen, kijk, het turnen is natuurlijk niet dat uh, kinderen uh, drie uur lang uh, rennen, springen, uh, uh, noem maar op. Het is, het, het is een, een concentratiesport. en kinderen leren heel spelende wijs. Dus dat, dat gaat met hele kleine, kleine oefeningetjes. Waarbij ze ook gewoon. Da Daarom is het ook belangrijk om een groot groepje te hebben. Gewoon lekker om de beurt. Dat ze ook gewoon af en toe uh, nog even wat kunnen dollen met elkaar. Um, maar ja, het is. Het is Helaas zou ik bijna zeggen, jammer dat het al op zo'n jonge leeftijd ja. moet. Je hebt heel diep in die turnwereld gezeten, uh, ongetwijfeld ook heel veel in het buitenland gezien. Doen ze daar nog meer? Uh, ja. of, of is dat afhankelijk van het land? Uh, zijn wij eigenlijk al achter op die leeftijd? Um, nou, ik, ik, heb, uh, ik ben veel in Roemenië geweest. Ik heb daar ook één uh, maand echt alle trainingen meegelopen daar. Um, en dan, dan, dan is zeg maar het grote verschil dat daar de kinderen van uh, nou rond, zeg maar rond de acht jaar... Uh, trainen daar al zes uur per dag. Maar het trainen is, gaat heel anders. Omdat ze meer tijd hebben, uh, is het ja, relaxter eigenlijk. Ik was daar wel heel verbaasd over. Dat, uh, s ochtends, het, was echt, het ging echt heel... Uh, Heel relaxed. Heel anders dan bij ons. Nou, wij zitten natuurlijk wel met een bepaalde tijdsdruk. Wij kunnen achtjarige kinderen niet zes uur per dag laten trainen. Dat dan gaat gaan die ook kinderen niet het... naar school dan? Daar gaat school tussendoor. Ja, ja. En, het, en het is dan ook zeg maar dat uh, die turnsters zitten ja, in een turnklas. Ja. Dus er wordt gewoon een klas geformeerd. Wordt al uh, helemaal en, Ja, en daar staat er gewoon een docent op alle turnsters zeg maar. Ja. En alle leeftijden door elkaar. En. Uh, ja, dat het, het hele systeem is heel, heel anders. Plus, wat natuurlijk in, Dan heb je het over landen als uh, Roemenië, Rusland, China zeker ook. Um, daar worden kinderen natuurlijk op jonge leeftijd al helemaal gemeten en bekeken. En, en wordt, al, wordt zeg maar al een beetje uitgeselecteerd. Worden ze een bepaalde kant op geduwd. Ik, ik wou net zeggen, ik had het er straks de vraag: hier dwang, je zegt nooit. Maar in daar Nederland. heb je dat wel? Um, nou, ik heb het niet zo. Uh, niet zo ervaren, althans niet in Roemenië. Maar misschien hebben jullie ook wel eens... de documentaires gezien over hoe het in China gaat. En ik, en ik heb ook... in toernooien, zeg maar... met, met het Nederlands team... dat we in de, in de trainingsronde zaten bij China. Nou, af en toe... ook ik wel echt zo van... Oh, dat gaat me echt aan mijn hart. Ja, ja... Marleen Veldhuizen, we, we hoorden die al even tussendoor. We gaan het ook over zwemmen hebben. Jij bent eigenlijk een hele andere kant. Hè? Ben jij ooit, ooit gescout op jonge leeftijd? Nee, nee, nee. nee. Ik ben het uh, levende bewijs dat scouting... Hoe hebben ze jouw feministen dan? <laughs> ja, nee, ja, ik zwem niet hard genoeg, uiteraard. Want op zich zwemmen is natuurlijk een makkelijke sport om, uh, om te scouten. Want als je hard genoeg zwemt. Dus ik, ik moet wel zeggen, ik, ben, ik was echt een laadbloeier. En mijn eerste internationale toernooi, toen was ik 23. Dus um, Ranomi moet, die is net 23 geworden, Ranomi Kroemoidio. En die heeft uh, misschien uh, <laughs> ja. een, een groot deel van haar carrière al achter de rug. Misschien ook niet, maar, nou ja, uh, maar dat, dat zou, dat niet, zou uh, zomaar kunnen. Ze heeft in ieder geval al heel veel mooie prijzen gewonnen. Ja, ja. En, en toen viel je pas op. Uh, of uh, Wanneer ben je echt fanatiek begonnen? Nou, ik heb van jongs af aan wel altijd veel gezwommen. Ik heb ook heel veel waterpolo gespeeld. Ja. Dus ik heb altijd wel uh, veel uren gemaakt. Dus die, die 10.000 uur waar iedereen het altijd over heeft... in talentontwikkeling heb ik uiteindelijk wel gemaakt. Maar ja, ik... Ja, ik uh, maar dat betekent ik dat je op een, op een laag waterpoloniveau, neem ik aan, uh, toch... Toch de hele dag in het zwembad lag? Ja, nou ja, dan, dan, toen ik, ik denk dat het toen een jaar of twaalf was. dat ik drie keer per week zwom en twee keer per week deed. Dus ja, dan kom je toch uiteindelijk aan vijf keer per week. Um, ik ben zelfs toen ik een jaar of. We, we zwommen, ik zat in een waterpolo-team dat steeds beter werd. en uiteindelijk zwom, uh, speelden we landelijk. En toen ben ik zelfs nog een jaar gestopt met zwemmen op mijn zeventiende. Dat ik niet zwom, alleen waterpolo speelde. En ja, uiteindelijk begon het toch wel weer te kriebelen. En ik, kon, nou, ik kwam uh, Henny Alik, een, een trainer tegen. En nou ja, zo is het toch weer gaan lopen. En, uiteindelijk, uh, en toen werd je uiteindelijk ontdekt? Ja, ja, ja, ja. En dan? ja. En ik ontdekte het zwemmen ook weer, ja. En dan? Ja, ja toen is het daarna wel heel snel gegaan. En toen zwom ik mijn limieten voor de, ja, voor de Nederlandse kampioenschappen. En uiteindelijk voor de Europese kampioenschappen. En twee jaar later wonnen we medaille met Estafetta op de Olympische Spelen. En nou ja tien jaar later had ik een aantal Olympische medailles in mijn zaak. Heb jij nou het idee dat als je eerder ontdekt was... dat je nog veel meer had kunnen bereiken? Nou, ik denk wel dat ik als ik jonger... Uh, ja, al meer getraind en ook meer technische trainings. is natuurlijk ook een technische sport. Als ik dat jonger had gehad, dat ik, ja, dat ik, dat, ja, dat ik wel wat no nog meer had kunnen bereiken. Maar ja, goed, aan de andere kant... Ja, ik was ook wel een laadbloeier, dus ik was er ook nog niet aan toe waarschijnlijk. Nee, Foppen, laadbloeiers. Kunnen die in andere sporten voetbal bijvoorbeeld nog ontstaan? Ja, nou, ik, ik zat net te denken. Uh, wij haalden Ruud van Nistelrooy toen hij 21 was. En dan had hij ook nooit in een Nederlands jeugdteam gespeeld. Dat gebeurt nou bijna niet meer. Hè, omdat, omdat het veel fijnmaziger is geworden. Opleidingen veel meer gecentraliseerd zijn. Maar het, maar het kan wel. Er komt ook nog wel eens heel incidenteel. En, en, en, we hadden nou een een amateurvoetballer, 25 jaar, en die speelde, die speelde die was voor de grap, af ah, voor de grap, maar hij ontdekt dat hij heel aardig kan voetballen. Hij had een testwedstrijd, dan nou, laat hij meedoen en deed hartstikke aardig. Dus als je voor ons net niet, maar die zou bijvoorbeeld in de eerste divisie zou die, nog, zou die prima kunnen meedoen en misschien had die, zou die dan wel meer kunnen. Het is ook wel een beetje een kwestie van, van slim zijn en, en uh, ervaring opdoen. Nou ja. En, dus het, het, niks is onmogelijk volgens mij. En als je zo iemand ziet lopen, denk je dan niet van... hé, hey, waar is het fout gegaan, waarom hebben we jou nooit ontdekt? Ja. Ja. ja, dat kan. Dat kan, maar het is wel redelijk fijnmazig... maar het is niet, het is niet, het is niet helemaal afgedekt natuurlijk... Ah, de, de, de, de meeste die krijg je te pakken. En, en bij ons is het nog, als, als, je, dat, als, je, als je dat vergelijkt met, met, met Seaburgia bijvoorbeeld, Amsterdam. Bij ons is het nog heel rustig. Hè? Dus wij hebben bijna nooit gedoe met ouders of zo. Of ouders die ze brengen en die, die zich ermee bemoeien of zo. Dat hebben we allemaal keurig geregeld. Maar dat is daar, dat is wel, <laughs> als komt. Ja. Ja. Dat, is wel, dat, is, dat is wel heel anders. Ja. Hè? Dus heel vaak worden ze ook gebracht hè? of gedropt. Hè? Dan krijg je een berichtje van, oh, dat is een hele goede, daar of daar of daar. Nou ja, dan stuur je er iemand heen. Maar dat zou bij maar niet zo snel gebeuren, denk ik. Nee, daar is ook nog niet zoveel... Uh, scouts zijn daar nog niet Nee, nee dat nee. wordt daar niet gedaan ja. in die sport? Het gaat ook om geld nee. natuurlijk. Ja. Hè? Ook, heel vaak ja. hebben ze het gevoel van... Als we, als we ouders als we het missen, dan missen we een hoop geld. Dat speelt ook een grote rol, hoor. Maar dat betekent dat er nog een heleboel Marleone Veldhuizen... rond kunnen lopen in Nederland... Uh, nou, uh, die denk... we eigenlijk gemist hebben. Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat er echt wel, wel nog wel een slag te, te halen is. Uh, in, in de talentontwikkeling en ook vooral in de scouting. Uh, ja, je hebt, bij het zwemmen heb je echt een sterke, twee sterke trainingscentra... in Amsterdam en in Eindhoven. Daar hangen ook uh, talentcentra aan. Uh, maar ja, bij de clubs, ja, daar, daar is nog wel veel te doen. En, ja. Dat, dat zeker. Zijn de clubs nu afhankelijk van de mensen die naar hun toe komen... terwijl het bij de andere sporten uh, vaak al kijken is... waar kunnen we ze vandaan halen? Nou, dat gebeurt ook wel. En ja, nogmaals, zwemmen is wat dat betreft... je ziet gewoon de tijd of iemand goed ja. is of niet. Uh, dus, dus dat gebeurt ook zeker wel. Maar de, de ja, zoals Foppen net ook zei... er zijn ook heel veel andere dingen belangrijke Doorzettingsvermogen, omzagen, gaan met tegenslagen... en dat soort dingen. Die... Die, zie, die worden niet uitgedrukt in de tijd. En, en dat, juist dat soort dingen... Dat is geen nog tijd, maar mentaliteit geke... vooral. Ja, maar da ja, ja. Daar, en daar kan nog wel meer naar gekeken worden, denk ja. ik. Uh, Esther, laat bloeiers bij turnen, bestaan die? Ja, ze bestaan wel. Zouden maar ze nog is... kunnen komen in de toekomst? Of is dat ook zo langzamerhand onmogelijk? Nou, een meisje moet wel heel, heel, heel veel uh, talent hebben... Uh, wil ze starten op negenjarige uh, leeftijd... Uh, het is echt wel uitzonderlijk. En, en wat foppende net zei, iemand van 25 of, of iemand van uh, 15, 16, dat is onmogelijk? Ja, dat, is, dat durf echt? ik wel te zeggen als ja? dat het onmogelijk is, ja. ja. Ja, die kinderen die moeten uh, al op jonge leeftijd zoveel uh, techniek en, en coördinatie zich eigen maken. Naast uh, natuurlijk uh, hun fysieke training, mm -hmm. dus gewoon de kracht en de lenigheid en ballet. En, uh, die enhalslag is nooit meer te maken, nee. Je bent man, dus ja. waar, waar ligt dat aan? Nou, dat ligt aan, de, aan de, de, de aard van de sport. Hè? Dus de m. Uh, Turner vraagt zoveel van coördinatie. Dat je dat, en dat moet je eigenlijk in de, in, in, in de leeftijd, dat je daar het meest gevoel voor bent, moet je daar onder de knie zien te krijgen. Hè? Dus, dus later komt kracht en, en, en lef en dat soort dingen. Maar in. in, in in het begin is het puur techniek, denk ik. En uh, uh, uh, balans en uh, uh, op je handen kunnen staan, dat zal ik maar zeggen. Uh -huh. dus dat, en als, je, als, je, en als je, lijf je, of je lijf nog niet zo groot is, dan is dat veel makkelijker dan wanneer het lijf al uitgegroeid is. Kijk, als je kijkt, die werk die Epke heeft gedaan, die, die, die, die, die, was er, die begon met zijn vijfde of zo. Hè? En die deed al, allerlei dingen. En op een gegeven moment ontdekte hij dat hij het leukst vond of het beste was. Nou, en toen heeft hij zich daar, maar dan had hij al zoveel dingen gedaan, waardoor hij de voorwaarden had gesloten om dit te kunnen wat hij nou kan. Ja, dat, en als je, dat, als je die, die, die, die gevoelige periode zou je het kunnen zeggen... als je die mist, dan kan je het schudden. En dan kan je bij voetbal nogal wat inhalen. En ik denk dat je met zwemmen... dat is, dat is, dat ik, dat is ook wel een, een, een technische sport. En uiteindelijk wordt het behalve kracht en snelheid... en uh, uh, de, de, wordt het ook beslist door, door de, de hele precieze techniek, denk ja, ik. Ja, absoluut, absoluut. En daarom uh, is het ook ja, maar dat het schoolzwemmen bijvoorbeeld afgeschaft is en uh, ik denk juist in die kritieke periode sporten op school en dat er zijn natuurlijk heel veel verenigingen, maar dat die, juist die kritieke periode en dat is voor alle sporten is dat, uh, is dat heel belangrijk denk ja. ik. Um, heb je enig idee wat het bepaalt of een kind het redt, ja of nee? Ja, dit, bij het zwemmen bedoel je? Ja, of in, het algemeen? in het algemeen, maar zeker bij het zwemmen. Nou ja, goed, je hebt de dingen als talent. In het zwemmen is dat bijvoorbeeld hoe hoog je in of op het water ligt. Maar naast het talent heb je ook je ouders nodig, je omgeving, je doorzettingsvermogen. En misschien ook wel een beetje geluk. Ja, er zijn zoveel factoren die dat beïnvloeden, denk ik. En Wat is het belangrijkste? Wat we net zeiden, mentaliteit? Ja, ik denk, je kunt een niet dus een één ding door, is... echt belangrijk in maken. Je kunt nog zo hard willen trainen. Maar als je, ja, als je zwaarder gebouwd bent, ja, dan lig je dus echt, toch echt dieper in het water. En dan, dan kun je nog zo hard trainen, maar dan haal je het toch net niet. Nee. Foppen? Ja, nou, talent is, is, is, is uh, tot op zekere hoogte. Talent is heel belangrijk. Kijk, als je zo getalent bent, getalenteerd bent als Messi, dan, is het geen, dan, dan kom je altijd. Hè? Dus, dus dat is buiten kijf, denk ik. Maar de, de, de meesten hebben dat niet. Hè? Die, dus die zitten er net onder. En dan gaat het om van, wat, wat wil ik? En wil ik het echt? En heb ik het er voor over... En, eh, en, en dan krijg je, en hoe ga ik met tegenslagen om dus dan, dan gaat het veel meer van hoe je als persoon in elkaar steekt dan, dan, dan of je, als je kijkt de meeste jongens, bij ons, die hebben zoveel talent, dat ze uiteindelijk wel in de eerste zouden kunnen komen, als ze in de ANO zitten, mm -hmm. nee, maar er zijn er misschien twee of drie die het redden nou, en welke twee zijn het dan? nou, dat zijn die, die degene die er het meeste voorover hebben, die uh, uh, waar, waar rust omheen is, die goed kunnen plannen dat is heel belangrijk, die die, en die echt weten wat ze willen. Ik, ik begeleid een paar van die jongens en drie, drie, drie jongens. Ze zitten beide in uh, Nederland onder de 17 uh, en, en één in onder de 19. Mm -hmm. nou, en dan zit ik met z'n tafel en, en dan kijk ik naar ze en ik praat niet zij. Want, uh, t, dus eigenlijk is de vraag van mij: van, hoe kan ik je helpen om, om, om, om de beste rechts buiten van Nederland te worden? Oké, okay, trainer, ik wil graag dat, dat en dat. Nou, dan kijken we wat het reëel is en dan maken we een programma. Nou, en, en dan, maar dat programma is van hun. En als ze dat programma dan goed doen, dan hebben ze kans. Als ik er elke keer achteraan moet, dat werkt een maand. En misschien twee maanden, maar dan kunnen we ermee stoppen. Maar ja. dan werkt het niet. Jij zei net, uh, van die elf zijn er misschien twee of drie. Of van, die, van het A-team twee ja. of drie die het redden. Weet jij nu al welke twee? Ja, dat weet ik wel. Dat kan ik bijna garanderen. Hoe is dat bij jullie? Ja, dat is hetzelfde. Dat zie je? Ja, ja dat zijn dezelfde, dezelfde principes werken, denk ik. Ja, dat klopt. En ja, ja, ja. We praten zo meteen verder over de opleiding van sporttalenten in Nederland. Een van de grootste talenten van de laatste jaren... is ongetwijfeld uh, Daphne Schippers. De atleet dit jaar bij de wereldkampioenschappen. Brons op de zevenkamp. Maar ons land heeft op dit onderdeel veel meer talenten. Bijvoorbeeld Anouk Vetter. 20 jaar, de dochter van Ronald Vetter... de bondscoach van de meerkamsters. Floris van Hoorn ging kijken bij een training hoe dat in de praktijk gaat. Vader en dochter die tegelijkertijd trainer en pupil zijn. Ik ben tot nog toe niet in situaties gekomen waarbij, uh, waarbij er een mechanisme optreedt van oh dat is mijn dochter dus dan moet ik er anders mee omgaan. Nu was een klein meisje op de atletiekbaan omdat mijn vader maar ook mijn moeder altijd op de atletiekbaan stonden, uh, dus dat heeft me enorm gemotiveerd, want ik zag al die toppers zoals Giel Warners en Karin toe bij mijn vader zitten. Snelheid, eigenlijk dezelfde oefening. Maar dat je minder snelheid hebt, ga je vanzelf harder duwen. Hier. Ik zou haast willen zeggen, keurig voorbeeld. De bondscoach bij de Meerkamp, Ronald Vetter. Een van de atletes waarmee je hebt getraind is Anouk, is je dochter. Heb je daar moeten wennen? Nee, nee. Ik zie haar wat dat betreft niet als een andere atlete. Nou is dat makkelijker gezegd, maar... Um... Ik, ik vraag het ook wel eens terug aan de andere atleten. Want wat niet zo mag zijn, is dat er... Uh, tenminste, dat vind ik niet dat je dat kan. Dat, dat, mogelijk zou, dat het zou mogen dat je anders omgaat met de ene atleet dan en met de ander. Dus ook niet als het je dochter is. Ik heb ze dus ook wel eens daarna gevraagd hè, of, of daar verschillen verschil in zit. En uh, zij, zij beweren van niet. Okay, ga op het randje staan. Nee, ja, maar even, even om de beurt. Uh, Houd tempo een beetje laag. Anouk Vetter, hoeveel voordeel heb jij gehad van het feit dat je vader de bondscoach is? Um, ja, voordeel dat ik bij hem kan trainen, dat ik hem altijd in de buurt heb. Uh, voor de rest moet ik gewoon net zo veel mijn best doen als bij de andere atleten. Um, dus daarin het voordeel is niet zo heel groot. Oh boy, joh. Ja. Is dat alleen maar een voordeel? Um, Grootdeels voordeel, maar... Je hebt natuurlijk ook soms periodes van, of een training van... Ja, dat je toch wel moeite hebt met het vader en coach um, uit elkaar te halen. Dat gaat heel vaak heel goed. Maar soms kan het wel even mislopen, ja. Kun je iets van een voorbeeld noemen? Um, een voorbeeld over school. Dan uh, tijdens de training of uh, tijdens de lunch... dan heeft hij wel een opmerking over school, wat mij heel erg veel doet. Um, maar daar praat hij een beetje als een coach over. Um, dus dat, dat is dan niet heel erg goed te onderscheiden van... Paat mijn coach nou of paat mijn vader nou? Maar dat is een, ja, enkel keer gebeurd, dus dat valt al mee. Ik heb nog een ander meisje, die heeft het aangevallen. Oh. En die is nog hier. En ik denk, van ja, waar gaat die bal nu? Ik dacht, oh, ik zit al bij dat bal, terwijl ik een ja. meter van zat. Dat ja. dacht ik ook Ik heb een ontzettende hekel aan, aan, aan fanatieke ouders, hoewel zonder ouders goede ouders die een klein beetje fanatiek zijn, komt en sporten er nooit. Je hebt support nodig, je hebt sponsors nodig... en er zijn geen betere sponsors dan je ouders. Dus daar ben ik ook altijd voor geweest. Maar ik heb er nooit geprobeerd op te jutten. Uh, en ben ook in het begin... Ik heb wel altijd iets gedaan met haar in training... maar ik heb ook altijd geprobeerd dat ze bij anderen bleef trainen. Maar wel de weg van de geleidelijkheid gekozen. Dus niet geprobeerd de sneltrein te nemen naar, het, uh, naar, de, naar een hoog prestatieniveau omdat ik daar niet in geloof. Wat is de grootste valkuil voor ouders van een toptalent? Ja, de grootste valkuil is dat, uh, dat je altijd maar wilt dat het goed gaat. Dat je... Dat je niet bewust bent dat je een, een jaar bestaat uit periode... en bestaat uit opbouwfase en uit wedstrijden waar je dingen uitprobeert. En dat het soms bijna de bedoeling is, zou ik willen zeggen... dat het een keertje misgaat, want je moet dingen uitproberen. En dat je als ouder dan altijd maar hup staat te roepen aan de kant. En dat het beter moet en verder moet en hoger moet. Terwijl je dat ook eens met een glimlach moet benaderen... en zeggen van, ook als de prestatie niet goed is... Uh, dat het uh, een prettige wedstrijd was. Nou, ik denk dat het goed is om een half voetje naar voren te gaan. Ja. Ja, deze landing, daar gaat het niet om de landing, maar in ieder geval het bevalt mij veel beter. Nou, ja, niet zie ik. Klikken jullie ook heel goed? Zijn jullie ook echt binnen het gezin ook gewoon een twee-eenheid? Ja, uh, ja, we hebben heel veel dingen waar we hetzelfde ideeën over hebben. Ook dezelfde manieren hoe we communiceren. Uh, terwijl mijn andere dochter... die heeft dat wat meer met de moeder. Uh, dus ja, zij is altijd al een papperskindje geweest. Wat, wat vinden jouw teamgenoten van die situatie? Ja, volgens mij vinden ze het juist wel gezellig. Uh, soms zie je natuurlijk wel dat het mijn vader is. Dan hang ik een beetje op hem. Of dan ben ik gewoon een beetje aan het pesten. Uh, maar ze vinden dat volgens mij heel leuk. Ze lachen er altijd om. En, uh, ja, ik hoor ze nooit klagen. En denk je ook dat er een moment komt dat jij niet meer bij hem wilt trainen? Nee, nee, ik wil met hem door tot de, tot de Olympische Spelen van 2020. En uh, dan zien we wel hoe het gaat, maar tot die tijd blijf ik met mijn pa. Absoluut. Een bijdrage van Floris van Hoorn was dat. Marleen, wat is de rol van jouw ouders geweest? Oh, mijn ouders, mijn vader die ik ben de oudste van zes en mijn vader die we hebben allemaal gezwommen of waterpolo gespeeld. Oh, dus niet allemaal ook nog verschillende sporten. Dat nee, is dat gepoesten. voor hem gelukkig niet, hoewel hij zat nu dus ieder weekend in zes verschillende zwembaden. Nog wel iets meer, want dan deden we zwemmen en waterpolo. Maar zij hebben mij uh, ja heel gebracht en ook gestimuleerd en. Uh, ik, ik wilde op een gegeven moment... Ik vond het altijd koud in het zwembad. Dus dan in december wilde ik wel stoppen met zwemmen. Maar dan zei mijn moeder, nou maak het jaar af. En dan... dan ja Als je ergens aan begint, moet je in ieder geval het jaar afmaken. Maar ja, dan, het nieuwe seizoen was weer in de zomer. Dus dan was het weer warm. Dus dan ging ik weer door. Ja. Dus uh, ja, die zijn daar heel belangrijk in geweest. Hebben ze er veel voor moeten doen en ook laten? Uh, nou ja, ja, ze hebben me wel heel erg gestimuleerd. Net als mijn, nou, mijn zusjes en mijn broer. Uh, maar ik geloof niet dat ze echt veel dingen hebben moeten laten. Nee, maar, ja, ze, zijn, ze hebben ook veel plaatsen gezien daardoor. Ja. En, en jouw zusjes en broer uh, die hebben ook de top bereikt in wat ze deden. Ja, ik heb uh, dus nog drie zusjes. Die spelen hoofdklasse Waterpolo. En uh, ja, dus die. Uh, ja. Die hebben het helemaal bereikt. Ja. Uh, ouders, hoe belangrijk zijn die, uh, Foppen? Ouders zijn ongemeen belangrijk. En... Uh, uh... Wat okay, alleen vertelt, dat is het. Hè? Dus, uh, dat je, eigenlijk, eigenlijk zijn ouders faciliterend. In het begin moeten ze rijden, hè, zodat de kinderen op tijd zijn. En ook soms als het even niet gaat of ze geen zin hebben om ze te, te stimuleren. En, uh, uh, ouders moeten het ook leuk vinden. Maar hebben ook wel, zeker in voetballen, omdat, dat, omdat heel snel daar uh, geld bij komt kijken. Die, die hebben ook wel de neiging om zich er enorm mee te bemoeien. Dus daar moet je hele goede afspraken over maken. En want daar hebben ze, ik zeg wel eens, ze staan eerder, sneller voor het kind dan erachter. Ze moeten erachter staan en eigenlijk een beetje onzichtbaar zijn. Het is makkelijk gezegd hoor. Maar ja. ze hebben soms de neiging om zich aan de kant van het veld ermee te bemoeien. Nou, dat moet je niet doen. Hè. Want dat, dat, dan komt de druk alleen maar groter. En de kans dat het dan misgaat is ook veel groter. Dus maar de, het is ook niet te voorkomen natuurlijk dat ze zich ermee bemoeien. Het zijn hun kinderen. Ja, maar je moet ze, dus, dus als je een kind binnenhaalt, moet je de ouders ook een beetje opvoeden. Dat, dat komt gewoon op neer, hoor. Heb je ooit een kind weggestuurd vanwege de ouders? Nee, dat hebben we nooit gedaan. Maar dat is wel eens gebeurd. Dat is wel ergens bij een andere club, dat weet ik. Maar het is, uh, het is uh, het, bij ons een Maar wij maken als ze binnenkomen echt afspraken. Dus we willen niet dat ze tegen een scheidsrechter, dat ze. Ze mogen best wel hun kent stimuleren, horen... En, en juichen als er een golf valt of zo. Dus het is niet zo dat het een dode boel is. Maar, maar geen commentaar en geen gedoe. Ja. Uh, Esther Heijnen, bij jullie is dat natuurlijk nog jonger... want de kinderen zijn nog jonger. Dus, dus uh, de ouders moeten eigenlijk altijd mee. Uh, en dan? Ja, en dan? Uh, dan je het, het, is, het, is, ja, het is een beetje hetzelfde wat, wat Foppe ook zegt. <laughs> eigenlijk uh, je leidt niet alleen die tussens op... maar je moet ook uh, inderdaad van heel groot belang dat je heel goede afspraken maakte met ouders, want uh, de, de ouders langs de lijn bij het voetbal zoals we dat kennen, uh, dat gebeurt bij Turn op tribune ook en uh, dat is af en toe heel vervelend. Vertel eens. Um, ja, vertel eens uh, een voorbeeld. Uh, kijk, wij hadden op een gegeven moment ouders blijven met... er gewoon bij. N nou, over dan, het algemeen. Nou, nee, of kan je ook zeggen het... van uh, jongens, daar is het café, uh, gaan we koffie drinken. Ja. En uh, komen ze over anderhalf, ja. twee, drie uur maar halen. Nou, op een gegeven moment hebben we daar wel afspraken over gemaakt. Inderdaad, We hadden uh, binnen, binnen ons turn was een open tribune die vrij dicht. Uh, zeg maar... Uh, ja, boven waar wij uh -huh. aan het werk waren en waar de kinderen aan het trainen waren. Uh, en dan is het, is het wel storend als, als uh, uh, vaak moeders. Uh, dat je ze gewoon hoort praten over andere kinderen. Dus op een gegeven moment hebben we gewoon uh, vriendelijk toch dringend uh, verzocht... Uh, van, gooi je mag je kind brengen, natuurlijk. En je mag echt wel even kijken. En een kwartiertje voor het einde. En als het helemaal niet anders is, dan uh, uh, kun je ook blijven. We hebben op een gegeven moment ook een bepaalde ruimte aangeboden. Ja. Hè, want uh, soms moesten ouders ver rijden. En dan had het bijna geen zin zeg maar, om terug te gaan naar huis of iets. En... Uh, maar allemaal met glas glassoort. Dat konden allemaal bekeken worden. Um, maar dat was op een gegeven moment wel zeg maar een, um, ja, een regel die we ja. hebben ingesteld. En kreeg je ook opmerkingen over de training? Uh, tijdens de training of, of na de training? Um, nou, tijdens de training uh, op een gegeven moment niet meer. Maar na de training waren wij altijd um, ja, bereikbaar voor commentaar. Om maar zo te zeggen. Ja, ja Boris en ik stonden daar vaak altijd nog even een sigaretje te roken. Boris en, uh, of, uh... ja. En uh, ja, dan komen de ouders langs. En, uh, ja. Dus ja. En dan bleef het altijd netjes, of niet? Uh, nee, niet altijd, hoor. Nee, het nee, zijn natuurlijk best wel dingen. Uh, kijk, als uh, bijvoorbeeld wat minuten binnen schiet... is dat uh, uh, een, een turnster aangaf dat ze uh, meer wedstrijden wilden doen. Uh, maar daar waren Boris en ik uh, ja, niet, niet mee eens... En, en toen hebben we op een gegeven moment gezegd: nee, dat gaan we niet doen. En uitgelegd. En ja, en dan zijn er toch ouders die, zeg maar, dan toch via andere wegen. toch. Ja, gaan proberen om dat toch voor hun dochter te doen. Terwijl wij denk, dachten: van nou, dat is niet in het belang van, de, van, uh, van deze terse. ja Hoe is de rol van ouders bij zwemmen en trainingen? Ja, dezelfde. En uh, ik heb geluk gehad dat ik. Uh, uh, ja, stimulerende, maar... Uh, Jouw vader niet... heeft nooit uh, scheldend langs de kant gestaan, <lacht> nee, uh, omdat nou ja, je die kans niet kreeg. Geen idee, want ik zat met mijn hoofd onder water, dus dat weet ik niet. <lacht> nou ja, dat is het voordeel, hè, bij <lacht> <Nee>, zwemmen. <lacht> nee, maar nou ja, stimuleren is heel belangrijk, en, en ik denk dat, uh, ja, dat het bij iedere sport uh, heb je dezelfde ouders, denk ik. En, uh, ja. Waarom gaat mijn kind wel naar de volgende groep? En, uh, en die, en, of, of mijn kind niet, en die wel. En, uh, ja. We hadden het er net in de reportage, uh, de, de vader-dochter... maar je hebt natuurlijk ook vader-zoon. Vader, uh, vooral bij jeugdteams heb je veel vaders Heel die zich met training ja. bemoeien. Um, ja, deze man zei, uh, meneer Vetter, ik zie haar niet als een andere atleet. Maar het gaat er natuurlijk ook vaak hoe, om hoe de andere ouders hun relatie zien, neem ik aan, Popper. Ja, en de andere, andere deelnemers of andere, andere atleten. Ja. Hè? Dus de, de, de bordlek zit vaak niet in de vader en de dochter... of, of de vader en zo zoon, maar de zoon. Maar de anderen, van... Oh, ja. hij, hij was wel mooi vandaag. Was uh, onder, We hebben een klein zoon van zeven. Die, uh, die voetbalt ook. En zijn vader, die is, uh, die is coach. En, uh, ja. <laughs> en toen... Uh, uh, uh, de, de, die kinderen moeten bij Toerbeurt in de goal. Nou, dat vinden ze niet het leukste, natuurlijk. Nou, en, uh, en, uh, nou, en, uh, en dan moest Dieme, zo heet hij, moest vandaag in de goal. En, uh, en, maar dat wilde hij wel, want de, ze zouden het winnen, dus team kon wel in de goal. Nou, dan had hij keurig met zijn vader geregeld. En, en, en Jan, de, dus de vader, die ging dus naar de andere coach. Even. Kan dat wel? Zouden ouders ook kwaad worden? Nee, dat kan wel. Dus oké, okay, dat kon. Ah. Het is ook een beetje spel. Hè? Maar, maar kijk, daar, wat ik nou vertel, dat is, dat, dat is hartstikke leuk. Maar als ze als ouder worden en de belangen worden groter... Ja, dan, wordt, dan, dan, dan moet je heel voorzichtig zijn. Want dan speelt ook geld mee natuurlijk. Dat ja, is het geld in, in de ogen uh, van wat kunnen we straks Nou ja, maar kijk, als je in, in voetballen kijkt, bij, wij hebben jongens die in de b unie worden zitten en die al een contractje hebben. Dat is niet, daar worden ze niet rijk van, maar het is wel een contract. En er zijn, maar er zijn er maar twee of drie. En, er zijn er ook een, uh, en je voetbalt met z'n twintigen in een team. Eh, dus je hebt en en die anderen niet. Nou, en hoe werkt dat dan? En hoe gaat het dan? En hoe gaat die jongen die een contract heeft, hoe gaat die ermee om? En dan zijn er jongens die komen uit het buitenland. Die krijgen dus al een groter contract. Maar die zijn al want anders zou ze niet komen. Nou ja, dat, dat, dus, dat, dus, dat spel dat is onge, ongelooflijk subtiel en dan moet je gewoon als club of als trainer moet je daar hartstikke goed mee omgaan. En als je dat niet doet, dan heb je binnen de koude heb je de kaart in de gordijnen. Speelt, speelt geld bij zwemmen, bij jeugdzwemmen een, een rol bij talenten? Nee. totaal niet. Nee. nee, nee, het is uh, zoveel geld is het niet. Dat is heel gunstig dus eigenlijk, als ik dit hoor. Dit ja, ja wat je... je krijgt wel de meest intrinsiek gemotiveerde mensen da daardoor. Dus, ik, dus, dus het geld in de voetbal geeft daardoor denk ik ook een hele andere dimensie. Uh, ja goed, uiteindelijk is dat... Kijk, wil je als ouder uh, toch je kind stimuleren... en misschien willen uh, sommige ouders dat hun kind ja, heel uh, goed worden in, in, in, in zwemmen... Dus ja, hebben ze misschien hetzelfde gedrag. Maar uh, ja, het, het geld speelt niet zo'n niet zo rol. En bij turnen? Nee, idem. Speelt geen rol. Er zitten geen dolle in de, tekens in de, in de hoofden van de ouders die denken van... mijn kind kan straks daar echt uh, op de Olympische Spelen uh, de, de bedragen meenemen die Epke meeneemt. Ja, want dan moet je olympisch kampioen worden. En weet je hoe moeilijk dat is in het ja. Ja. <laughs> Nou ja, goed, het kan zijn. Dat je, dus dat, dat speelt echt alleen maar bij voetbal. Bij voetbal speelt er natuurlijk nog wat anders dan alleen de ouders. Dan heb je tegenwoordig, we hoorden straks al, uh, de scouts. En, en tegenwoordig ook de zaakwaarnemers. Ja. Uh, van welke leeftijd af heb je een zaakwaarnemer nodig, oh ja, We hoorden van een week een verhaal van een jongen die, uh, die bij ons in A1 zit. En die, die ook goed kan voetballen, vind ik. Maar die is het eerste jaar de en, die, uh, en daar overwegen we om hem, een, uh, om hem een contractje te geven. Daar word je ook soms doorgedwongen. Want als je het niet doet, dan haalt uh, Ajax hem of Feyenoord haalt mm -hmm. hem of zo. Want zo werkt het ook. Dus, die moet je, dus je, je beschermt ook een beetje je eigen uh, toko. En toen uh, werd uh, iemand binnen de club gebeld van, uh, door een zaakwarnemer. Hij wou even praten over wat, het, wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat we van plan zijn met die jongen... die, die, die, die nou wedstrijden in A1 heeft gespeeld. Wat we daar voor de toekomst mee van plan zijn. Ja... Gewoon goed trainen, eigenlijk is dat het antwoord. En, en hem lekker laten spelen en hem goed begeleiden. Maar je kan toch niet zeggen van... hij is nou 17 of 16 en over vijf jaar zit hij in het eerste. Dat kan je nooit garanderen. Dus, dus ze komen al heel snel. Ze pikken zich gewoon op het, op het veld op. Hè? Dus ik heb wel eens een toernooi met ze gespeeld. En dan, en dan zie je het gebeuren. Ze komen van, van het veld af en dan worden ze aangeklampt Of ze krijgen een kaartje of ze... Nou, ja, nou en dan, nou, dan heb je het er even met z'n over... van, ja, doe, doe, doe nou allemaal. aan. Maar goed, zodra er geld achter zit, dan... dan er zijn ook heel goede bij. Laten we dat wel wezen. Maar zo'n zaakwaarnemer loopt dan als een jongen toe en zegt, ja. jongen, uh, jij kan echt veel ja. verdienen en ik ga dat voor jou doen. Ja, en... ja, ik ga het regelen. Ik zal dat er een goede club komt, of dat je een contractje krijgt, of nou ja, noem maar op. Of, uh, als je bij mij bent, dan... Uh, ze boemen zich ook... Uh, uh, maak ik laatst ook mee. Dat vond ik heel vervelend. Maar dan heeft een jongen gevoetbald en even later... En jij bent met die jongen in, uh, in Conclave om... Uh, om, om, om, om om hem beter te maken. Dus er zit een idee achter, heb je met die jongen besproken... en dan heeft de zaak van hem geweld... en die fietst daar dwars doorheen. Want die vindt dan heel andere dingen. Ja, dan begint die jongen natuurlijk ook heen en weer te schommelen. Dus dan moet je weer zeggen... ja, wij, wij, wij hebben er verstand van. Dus ze moeten ons ook vertrouwen. Hè? Geld, je zei het al, maar, speelde bij jullie helemaal geen rol. Uh, is dat op een gegeven moment voor jou wel een rol gaan spelen... toen je, toen je uh, met je prestaties geld binnenhaalt? Nee, nooit. Totaal niet? Nee, nee want ik, ik heb ook, uh, ben afgestudeerd. Dus ik had op een andere manier veel meer geld kunnen verdienen. Nee, dat is nooit... Uh... Op een andere manier veel meer... Ik het ook gewoon kunnen gaan werken. Dan, ik, dan had ik al, uh, al een baan gehad. En dan ja, had ik echt een toppositie ja. gehad. En, uh, geldt dat wel voor anderen? Mm, nou, ik, ja, goed. In het zwemmen... Kijk, ik bedoel, uh, ja, als je de top bereikt kan je goed verdienen. Maar... Ja, nee, dit is, dit, dit, er is gewoon niet zoveel geld te verdienen. Dat betekent dus dat bij jullie sporten, want, want in turnen geldt hetzelfde... dat daar de drijfveer echt alleen maar uh, de motivatie voor de sport is. Het ja. gaat echt alleen maar om de sport en om niks anders. Ja, dat, dat, dat durf ik wel te zeggen, ja. Maar als je dat in voetbal dan ook niet hebt, ja. dan red je het ook niet. <laughs> He? Dus dat, dat op het moment dat je aan het trainen bent of aan het spelen bent... Als je het alleen voor de lol doet, dan red je het niet? Nee, nee. nee, maar als er steeds een rol in je bij je gaat spelen... Dus je, ik, ik denk dat het zo is. Je krijgt een je, je krijgt contract, je tekent het en is het afgelopen. Dus dan ga je presteren. Hè? Of dan ga je je best doen om goed te presteren. Maar als, te, als, dat, als, dat, als dat, dat, de geld je motivatie is... dus net als een worst boven de baan hangen... dan in het begin gaan ze als gek naar die worst toe... maar op een gegeven moment vinden ze die worst ook niet meer lekker. hoor. En dan houdt het ook op. Dus je, het moet gewoon van binnenuit komen. Dat geld voor zonder of met geld. Maakt niks uit. Moet er iets geregeld worden voor wat dit betreft? Moet, moet er een einde worden gemaakt aan, aan zaakwaarnemers... Voor, voor jongens van die leeftijd? Uh, heeft uh... Volgens mij krijgen we dat nooit voor elkaar. Er is er al zoveel gedoe over geweest. Hè? De hebben, die, hebben moeten een licentie aanvragen... of diplomas halen of zo. Nou, dat doen ze dan. Zijn, ik weet wel niet hoeveel er in Nederland zijn. Honderden, dacht ik. Nou ja, en, dat, dat is, dat, dat, en de, de, uh, nu willen ze het, het gewoon vrijgeven. Dat, dat iedereen het mag doen of zo. Het, het zit hem dus echt bij de, bij, de, bij de... En voetbal is natuurlijk ook wel een sport van... ...jongens die heel snel stoppen met, met naar school gaan... ...of stoppen met leren. En dus je moet eigenlijk dwingen, als ze een, als een 17, en 18 zijn... ...dan moet je er echt achteraan om te zorgen dat ze nog naar school gaan. En anders stoppen ze ermee, hoor. Dat is, dat is echt onvoorstelbaar. En dat zit hem ook wel soms bij, bij het milieu waar ze uitkomen. Dat is toch een andere categorie dan... ...nou ja, laten we zeggen, uh, uh, uh, volleybal of korfbal of zwemmen, denk ik. Dat maakt echt uit. Want de opleiding bij jullie... Ja, tegenwoordig heb je wel veel meer mogelijkheden... om je school aan te passen aan, aan, uh, aan, aan de sport, hè? Ja, absoluut. Loodscholen? En, uh, ja, ja, nee, dat is ook zo. En uh, hoe ook wel moet zeggen dat... Ja, iedereen maakt sowieso zijn middelbare school af. Dus, dus dat sowieso. Maar ja, daarna kiezen ook wel heel veel mensen ervoor... om fulltime voor hun, uh, hun sport te gaan. En dat geldt ook voor turnen. Ja... Ik zat er net even over na te denken. Wij hebben ook wel uh, turnsters dus gehad die op een gegeven moment de turnen zo uh, belangrijk vonden. Dat was het natuurlijk ook, maar dan bedoel ik te zeggen dat ze dus voor kozen om. Uh, hun opleiding maar te laten schieten. Ja, ja. of uh, zeg maar na hun uh, middelbare schooldiploma niks te doen. En uh, ja, en dat is ook zeg maar waar ouders uh, om de hoek komen. We praten zo verder. Marleen Veldhuis, Esther Heijnen en Foppe de Haan... in het volgende uur na het NOS Journaal met Femke Wolthuis. Tot zo.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 En doe daar dan nog een staatssecretaris bij, een tuinman, een Orca en een stadsecoloog, en klimaatconferentie, een middeleeuwse tekst, een mestverwerker. Haal even adem. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1 Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er één. En daar ook. En daar. Een miljoen zonnedaken. Dat is de droom van natuur en milieu. Daarom bieden wij u met Zonzoekdak zonnepanelen zonder zorgen.